Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. TikTok verzamelt veel minder gegevens van gebruikers dan lang werd gedacht... Eerder werd er beweerd dat het bedrijf via je app de hele telefoon uitpluist... maar dat is niet zo. Dat blijkt uit onderzoek van NWS Stories... in samenwerking met beveiligingsonderzoekers. Maar toch zijn er wel genoeg zorgen over de data die de app wel verzamelt. Het gaat dan om scrollgedrag en waar je je precies bevindt. Je hoort mijn collega Joost Schellevis. Waar de inlichtingendiensten bang voor zijn is dat uiteindelijk China... het land waar TikTok toch uiteindelijk is gevestigd, dat die overheid... Ja, die informatie zou kunnen zien en zou kunnen misbruiken, want we weten dat China hier heel vaak probeert in te breken via internet. Dus die informatie zouden ze dan kunnen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het platleggen van universiteiten of overheidsinstanties. Voetballer Jurien Timber maakt definitief de overstap van Ajax naar Arsenal. Die transfer hing al een tijdje in de lucht, maar de clubs hebben het nu officieel naar buiten gebracht. En ook Timber is blij met die overstap. Ze hebben een heel goed seizoen gespeeld en uh, dat blijft natuurlijk hangen. Maar ook natuurlijk de jaren daarvoor hebben ze altijd een mooi voetbal laten zien. En ik denk dat als, dit, als ik kijk naar de reacties die ik heb gehad op deze transfer, denk ik dat iedereen ook zegt van ja, Arsenal is gewoon een prachtige club. Timber tekent bij Arsenal een contract voor vijf jaar en Ajax zou er 40 miljoen euro voor terugkrijgen. In Groningen is gisteravond een man opgepakt. na een lange politieachtervolging. Die achtervolging begon in de auto. maar later ging de verdachte er lopend vandoor. En uiteindelijk verstopte die man zich in een maisveld, zag deze boer. Ik was in het land aan het grasmaaien. en één keer zag ik een politieauto met zwaailampen in het land rijden. Ja, eerst denk je van. nou ja, er is iets aan de hand. Er staan ook huizen in het land. iemand heeft iets gehad, een ongeluk. Toen sprak ik de buurvrouw. die vertelde dat er iemand in de mais zat. Toen was ik weer thuis. en toen zag ik in één keer een politiehelikopter cirkel, net als in een film eigenlijk. Ja, de politie wil er alleen over kwijt dat de man op een lijstje staat. Dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan het ook nog een beetje gaan plinsen. Morgen begint zonnig, maar later wordt het grijzer en is het een graad of 26. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En ik ben zoals altijd blij ik het beste kan ik moet doen, maar ik ik het Te harido, dime muro, un poquito de oso. Relájate aquí en el sufa y dame tu atención. Oh, oh. No es que ese te está pendulzando el oído. Suelta el teléfono, sac tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más bueno estoy yo. Oh. Hace rato tengo. Als si je nooit nada, ahora me dan tan diferente Y no que no no con ti, yo dan niet wat je van je nooit iemand hebt ontmoet, dan weet no niet wat je van hem houdt. Als je nooit iemand hebt ontmoet, dan weet je niet dan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 Pas de boeken. Appel-moi Katalé, amé. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appel-moi Katalé, amé. Pour qui tu te prends joie en toi, tout est bon. Le boeken trotter dans l'air, il est toc-toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je sais pas si t'es kap, en rij papa. Tout be the cat-call, to go je vois pas vaisseau sommeer. Y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau, père? J'aimerais toucher le ciel. Young, young, young, young, young, young, young, young, chérie, tu y yombe, yombe, yombe, yombe, chéri chérie, tout seul. Chérie Coco, fais-moi, hum, mm hum. -mm. J'veux le bifton, pas de bobo. -co. Chérie Coco, fais-moi ma photo. Fais-moi, hum, hum, -mm. pas de bobo. Mm -mm. Appelle-moi Cataléa, mea, hum, mm hum. -mm. T'aimes doucher, moi, je le sais bien, je le sais, mm.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 Coco, filmat, Je veux le bifton, pas de beau pot. Chéri ma filmat, photo. Fumat, hum, hum, pas de beau pot. Appelle moi Katalé, ya mea, hum. toucher moi, je le sais bien, je le sais, hum. Appelle moi Katalé, ya mea, hum. Pour qui tu te prends, joie en trouw.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 It's not who we are We are, we are, we are We are not beautiful I mm lay -hmm. True for hours last night and we made it nowhere Now I see stars in your eyes when we're halfway there I'm not faced by all the lights and flashing cameras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 The shrouding us in moments unforgettable You twist the fit the more that I am in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 We've already crossed that line, and baby, when you saw me naked, I've never felt more alive. Love's a risky bit, play me like roulette, don't think with your